Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NWS op 3. Een Nederlandse man van 26 is opgepakt op het Spaanse eiland Mallorca. Na een avondje stappen stormde de man op een andere toerist af, een Duitser... vertelt correspondent Edwin Winkels. En hij begon tegen het hoofd van die Duitser te trappen vanuit het niets. En ja, gelukkig, in dit geval voor die Duitser, was de politie erbij... en die hebben de Nederlander gelijk kunnen, kunnen oppakken. De Duitser is bewusteloos geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Bedrijven maken zich zorgen om de klimaatplannen... van. Van gemeente. Vanaf 2025 komen er in verschillende plekken zero-emissiezones. Bestelbusjes mogen dan bijvoorbeeld niet meer de dieselmotor laten lopen als ze pakketjes droppen. Veel gemeenten en ondernemers zijn daar nog helemaal niet klaar voor, zegt MKB, de op die opkomt voor bedrijven. Die zorgen zitten natuurlijk allereerst op of de laadinfrastructuur op orde is. Uh, heb je een elektrische bus weer wel kunnen opladen... Uh, en daarnaast uh, ook de financiële mogelijkheden die ondernemers hebben... om te investeren in uh, dergelijke voertuigen. Die zijn vaak wat duurder dan de... de huidige voertuigen. En die ruimte moet er ook zijn. Ook zijn er helemaal niet genoeg elektrische busjes beschikbaar, zeggen ze. Voor de derde keer dit jaar is een medewerker van de vrouwengevangenis in Terpeel in Limburg vertrokken vanwege een relatie met een gevangene. Dat schrijft de Limburger. De medewerker heeft zelf haar contract opgezegd. Eerder dit jaar werden twee mannen ontslagen vanwege een relatie met iemand in de gevangenis. Steeds meer klimaatexperts en wetenschappers melden zich af voor Twitter. Dat schrijft de krant Trouw. X, zoals het nu heet, is volgens de wetenschappers de laatste tijd verhard. Ze krijgen veel nare reacties en bedreigingen naar hun hoofd geslingerd. Het weer, de dag begint bewolkt, maar de komende uren breekt de zon steeds meer door. Het wordt 23 graden op de Wadden tot 29 in Limburg. Dit weekend ook genoeg zon en een graad of 27. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 A self-ass blind She lost her youth And she lost the pony. Now she's lost.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 Dit is... The FM Zandvoort. You were there when my heart went cold. You were there guiding me on. See? You. start walking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 Se dio un par de copas que de más del vino tinto me pidió pausa cuando iba por el quinto. Le di una vuelta por el barrio con la quinco. Ellos cuando me ven de frente quedan trinco. Sola la hace, sola la paga, Donde otra la que esto se apaga. Está llamando mi atención porque quiere que le haga. Tú quieres mami, mami, se le miran los ojos. La miro y cerré la hij pinta el labio rojo, esa cintura suelta, baby si yo te cojo, te subo a la altura, tú dimme te Algo gaan naar de inevitable bebe tu naar de notable vamos gaan naar de stad. We gaan naar de ni We gaan de la culpable están de stad. We no naar de stad. We gaan naar de stad. We gaan naar de stad. We gaan naar de stad. We gaan naar de stad. We gaan naar de re mala me rellena los peines te va la hasta de la corta en la sala con foco bueno yo tú calmarlo y tú mi no yo bajo siempre me pide yo nunca paro ya ella le gusta el la tengo loca con él sola se toca cuando mirándola yo le hago Vlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen. De krant leg ik weg en de tv gaat uit. Vandaag is rood, de kleur van jou.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 Met 150 rode rozen Eén voor elk jaar waarvan ik hoop dat jij nog bij me bent Vandaag is brood De kleur van jouw lippen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 De kleur van jouw lippen, vandaag is rood, wat rood op te zijn. Poco pierdo la vida y luego me lavas, que es lo que va cegando al amante que va por ahí, Señor. Y no es más que un chiquillo travieso, provocador, será la fuerza del corazón. No no más, no. y es la fuerza que te lleva, que te busca y que te llena, que te arrastra y llena. Lo que es la fuerza del corazón que te lleva, FM. Met een hoofdletter zit Van Zon, zee, Zanvoort en Zoom She knows it, she knows it, she ain't afraid to show it She knows it, no matter where she goin' yeah. All eyes on the backside like she's chloe Yeah, yeah. she knows it Yeah yeah, yeah she knows it Si no, I'm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 Dus pak je radio, ga naar het en zet hem op 106.9. 106.9. Zie je 24 uur per dag. Heet de zomer.